Ha, ja, ja. Toen ik had kussen Ze smaakte zoet, zout, zuur Ze smaakte na de zomer Ze smaakte goed, fout, puur Ze smaakte